Zofie Verhoeven met het NOS-journaal. De Britse premier Theresa May stapt op. Vanaf 7 juni is ze niet meer de partijleider van de Conservatieve Partij. Ze blijft dan nog wel aan als premier totdat haar partij een nieuwe leider heeft gekozen. May stapt officieel uit eigen beweging op, maar de druk op haar was zo groot dat aanblijven geen optie meer was. In haar speech zei ze dat ze terugtreedt in het landsbelang. Mensen moeten zich goed voorbereiden op de grote staking... in het openbaar vervoer aanstaande dinsdag. Dat adviseert staatssecretaris Van Veldhoven. Zij verwacht dat de staking een grote impact zal hebben... en dat het een moeilijke dag wordt voor het verkeer. De vakbonden hebben voor dinsdag een 24-uur-staking... aangekondigd in het OV. Het treinverkeer zal helemaal plat liggen. Ook het overgrote deel van het stad- en streekvervoer... doet mee aan de staking, tegen de stijgende pensioenleeftijd. Thijs H. blijft nog zeker 90 dagen vastzitten. Hij wordt verdacht van het doodsteken van twee mensen op de Heide en een vrouw in de Scheveningse Bosjes. De rechtbank verlengt zijn voorarrest onder meer omdat Thijs H. vluchtgevaarlijk is en de kans bestaat dat hij opnieuw de fout ingaat. De verdachte van 27 mag de komende twee weken alleen contact hebben met zijn advocaat. Vorige week bepaalde de rechter al dat Thijs H. naar het Pieter Baancentrum moet om psychologisch onderzocht te worden. Op de Mount Everest zijn de afgelopen week... zeker zeven bergbeklimmers om het leven gekomen. Onder de doden zijn onder meer mensen uit India, Amerika, Ierland en Australië. Door het mooie weer was het overvol op de hoogste berg ter wereld. Dat leverde levensgevaarlijke omstandigheden op voor de klimmers. Ze raakten in een file bij de top. Mensen moesten daardoor uren wachten voor ze naar boven konden. Ze riskeerden bevriezing en hoogteziekte tijdens het lange wachten. Het weer dan nog. Het is vandaag vrij zonnig. Er is een kleine kans dat er vanmiddag in het zuidoosten... een enkel buitje valt. Het wordt 18 graden in het noordwesten... en 23 graden in het zuidoosten. Morgenochtend wat wolken, later meer zon... en het wordt dan 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam Den Haag... 5 minuten vertraging bij het ringvaart... door een deur op de weg.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 Goedemiddag en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort Leunst Spiritueel. En uh, wat een mooie zonnige dag, Greet. Heerlijk, hè? Het was echt heerlijk om hierheen te rijden en het zonnetje. En dan krijg je eigenlijk allemaal zo'n lekkere energie... dat je denkt van, wauw, we gaan, kunnen er weer tegenaan. Ja, en, en het is ook al wel aardig druk op de weg, toch? Ja, zeker. Het was al aardig te merken dat ik denk van... nou, Greet, nu moet je op gaan letten, want je moet af en toe even remmen. Ja, Greet, uh, welkom weer hier in de studio... Um, het, het wordt een mooie uitzending vandaag... want we gaan het over stenen hebben. Ja, gezondheidsteentjes die mensen kunnen dragen... die voor allerlei oorzaken medisch waar je mee zit... Uh, reuma, zonneallergie... en ik wil vandaag gewoon wat steentjes gaan uh, ja, onder het licht neerleggen... en ik zeg tegen mensen, leg een pen en papier neer... want wie weet hoor je wat dat je denkt... wauw, dit wil ik even gaan doen... want dan kan je lekker even ja, een hulpstukje krijgen... Waar ik echt zeker van weet, na 25 jaar ervaring, dat het helpt. Nou, daar zijn we zo meteen zeker uh, benieuwd uh, naar. Uh, ook al ben jij medium, dus mensen kunnen ook uh, bellen naar de studio via telefoonnummer 023 573 0393. Ik ga hem gewoon nog een keer zeggen: 023 573 0393. Dan kan u live inbellen in de studio. En dan kan, uh, ja, kan Greet uw vragen beantwoorden. En dat gebeurt heel discreet. Uh, verder, uh, mailen is ook mogelijk. Uh, via g.vermeulen. Apenstaartje zfmzandvoort.nl En dan kan u uh, een mailtje sturen. En uh, dan kan uh, Greet op, jouw vraag, uh, of op uw vraag antwoord uh, geven. Maar het e-mailadres e is niet bedoeld voor privéconsult. Nee, absoluut niet. Nee, zeker weten. En we behandelen het alleen maar via deze twee dingen. Niet via Facebook. Alleen via het e-mailadres of het telefoonnummer. We gaan even een plaatje draaien. En dan gaan we het zo meteen uh, over de eerste stenen hebben. Heel goed. Nooit meer een morgen zijn Hoe zou je het vinden als je dagen vol zorgen zijn Je bent zo jong en klein Het doet enorm pijn Het hartje van een kind is zo breekbaar als borstelijn Neem nou de tijd om dit even te horen Want als wij niks doen, dan is hun leven verloren Iedereen heeft het recht op een eerlijke leven En ze kunnen nog zo op deze wereld beleven Kom, we geven ze een kans En bieden ze hulp Hou je kopje omhoog, je krijgt niet in je schulp. Stek de handen in elkaar, anders slaan we sterk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 the Manhattan, and hey, don't know how to stand on the Balkan The most in the he stopped at him for a plan Go Pakistan Sierra Leone, Sudan, and Afghanistan and the Kyrgyzstan. I live in the Kyiv, Georgia His aura from Hij heeft een mooi nummer. Met een ja. speciale boodschap natuurlijk, B. Wat zou je doen als we morgen nooit meer zou zijn? Ja, Greet. We, we moeten wel even we vergeten iets helemaal te zeggen natuurlijk. De af, uh, vorige week was Dolly er heel even bij. Maar uh, normaal doe jij dit programma met Dolly. Ja. Uh, maar we hebben Dolly even gewoon uh, lekker thuis laten zitten. Want ja, ze lekker. is geopereerd. En, ja. uh, we wensen haar heel veel sterkte. Ze moet even aan zichzelf denken. Want ook die belangrijk. denkt echt dat ze alles kan. En dat kan ze ook. Maar het is ook wel eens even lekker om even toe te geven. En weet je, het kan een kleine ingreep zijn. Maar het heeft allemaal tijd nodig. Dus wij wensen haar vanaf de bank heel veel luistergenot. Ja. En we weten dat ze luistert. Ja, zeker weten. Zeker weten. We het... gaan lekker uh, beginnen, Roy. Ja, maar, maar, maar, in ieder geval, je hebt een paar stenen uitgekozen. En ja. daar heb jij mooie betekenissen ja. bij. Ja, ja. Ik, uh, als mensen niet weten waar het over gaat. Steentjes zijn eigenlijk uh, mineralen. Uh, die heel duidelijk een bepaalde stof bij zich dragen. iedere stof staat voor stukjes in je lichaam. En uh, ik ga lekker vandaag beginnen met een... Ja, een steentje waar ik eigenlijk altijd heel erg blij mee ben. Want dat is een Amazoniet. En een Amazoniet, dat is een steen die enorm goed is. En vooral nu we de zomertijd weer krijgen tegen zonneallergie. Dat is een lekkere steen die eigenlijk helpt dat je geen last krijgt van pukkeltjes en uh, jeuk. En dat is eigenlijk heerlijk. Ik heb het zelf heel erg gehad en... Ik was echt heel sceptisch, maar ik ben het gaan dragen. Dat is zeker al 15, 16 jaar geleden. En ik heb er iedere keer, denk ik, in maart, april... oh ja, nu moet ik hem weer gaan dragen... want dan ben ik weer helemaal vrij van al die allergieën. Tevens is die ook heel goed voor allerlei andere allergieën. Uh, en tegen jeuk, en tegen netelroos. Maar het is ook een hele mooie steen... die helpt bij nieuwe huidvorming... na een operatie of na verbranding. Hij werkt heel snel en doeltreffend. Dus het is echt een steen om echt te onthouden. Ook voor kleine kinderen die heel vaak bepaalde stukjes allergie bij zich dragen. Ja, een kleine baby en kleine kinderen gaan je steen niet om een nekje dragen. Maar we hebben allemaal knuffels om zich heen liggen. En haal zo'n knuffel eens even lekker een stukje open. En doe een steentje erin en maak weer dicht. En zorg dat het bij het bedje of in de wieg bij het kind ligt... En je zal zien dat het echt heel goed helpt. We hebben ook een amatist. Een amatist is een paarse steen. En er zitten soms witte sliertjes of wolkjes in. En deze steen is heel erg goed tegen migraine. En achterhoofdpijn. Een steen gaat ook maar een bepaalde tijd mee. Er zijn allerlei leuke uh, ja, stukjes. Ik mag niet zeggen fabels, maar leg hem in het maanlicht neer. Dan denk ik, ja, klopt. Dan doet hij heel veel energie oppakken. Maar een steen komt uit moeder natuur. Die komt bij de moedersteen vandaan. Daar worden kleine steentjes van gemaakt. En ik ben er helemaal van overtuigd... als de stof eruit is... dat de steen zich eigenlijk op een of andere manier... van je lichaam verwijdert. Of hij breekt, of hij barst... of in ben je hem kwijt. En dat doen ze eigenlijk zelf. Dat is heel apart, maar het gebeurt wel. En... Vooral bij een amethyst is dat heel sterk. Dat als jij zo'n aanval krijgt... dat zo'n steen enorm in zijn best moet doen. En dat hij dan zegt, pang, ik doe het niet meer. Dus zorg dat je gewoon ook... Uh, dan zegt, van, dan moet ik weer een nieuwe. En weet je, er zijn zo'n hoop prijsverschillen in die steentjes. Ga niet de hoofdprijs betalen daarin. Want dat is niet nodig. Af en toe zijn er van die uh, beurzen uh, met mineralen... en... Als je weet dat het helpt en je gaat naar zo'n beurs... koop daar dan een paar, want dan kan je ze echt veel goedkoper kopen. En het helpt gewoon. Het is een topsteen tegen allerlei hoofdpijnen. Maar vooral tegen migraine heb ik hele goede resultaten... dat mensen ze iedere keer weer komen halen. Dit zijn inmiddels de twee stenen die ik nu even wil doen, Roy. Ja, Mijn vraag was ook inderdaad... ik heb ook ooit zo'n steen gehad. Ik weet echt maar goed niet welke steen het was... Maar die, uh, die hield ik ook altijd bij me. En op een gegeven moment was hij helemaal vergaan en verpulverd. Ja, ja dat klopt. Dan is hij op, zeg ik altijd. Maar dat zie je ook als mensen zeggen van... ja, het ligt allemaal gruis naast die grote steen. Ja, dat klopt. Want die doet zich zachtjes oplossen. Nou, bedankt voor je informatie. En we gaan het zo meteen weer hebben over volgende die stenen. Zeker weten. En heeft, zit u nou te luisteren en heeft u ook een vraag over een steen... dan kan u altijd even bellen naar 023 573 0393.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 Ritme van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFM. Als de oorlog komt en als ik dan moet schade...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 Jeroen van der Bouw met Mag ik dan bij jou. En uh, ja, zoals iedereen weet, een uh, begraafplaats is een plek vol, vol met verhalen, Greet. Zeker weten. En uh, vandaag is er een uh, open dag uh, in, in de Algemene Begraafplaats uh, van Zandvoort. En, um, en daar, is een, uh, daar is ook een speciaal boekje voor uitgebracht. Uh, 100 jaar uh, Algemene Begraafplaats Zandvoort. En die is uh, in ieder geval te krijgen vandaag gratis. Uh, tot... Uh, tot een bepaalde tijd. En wilt u daar wat meer informatie over weten. Dan kan u altijd even naar zandvoortsekrant.nl gaan. En daar staat alle informatie over deze mooie open dag. En er wordt ook een rondleiding gegeven vandaag. Vanavond om zeven om uur. Bij de Algemene Begraafplaats. En de begraafplaats krijgt ook een nieuwe naam. Dus, en die wordt ook vandaag bekendgemaakt. Dus dat wilde ik even met u delen. En wij gaan nog even een stukje muziek draaien. En dan gaan we het zo meteen weer hebben over, over stenen.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 I the sweet, and I face the pain I rise and fall, yet through it all This much remains in time van Dana Winner hier op ZFM Zandvoort. En wij hebben het vandaag over bijzondere stenen. En uh, Greet, wat voor mooie stenen heb je dit blok voor ons uitgekozen? Ik heb uh, in dit blok nog een mooie steen, een aventurijn. Dat is een donkergroene steen. Hij kan doorzichtig zijn, maar ook helemaal mat. Deze steen is heel erg goed tegen eczeem. En acne, alle huidaandoeningen. En uitslag en helpt ook voor mensen die heel vaak bloedneuzen hebben. Dat uh, zit een bepaalde stof in wat dan stolt. En als ik dan uh, deze steen ook ziet, hè, en je ziet ook die baby soms, weet je wel, met eczeem. en dan denk ik: oh mams, haal even zo'n steen. En doe dan niet een steentje met een ringetje, maar probeer iets groter, ruwsteen. steen. Ga nooit een gepolijst te pakken, want een ruwe steen zit veel meer power in. En doe dat ook weer lekker in een knuffel voor een kind en zorg dat het bij het kind in de buurt blijft. Of doe zo'n steen lekker in water neerleggen... en doe dan na 24 uur deppen de plekjes van de baby. En dan zal je zien, dat dan trekt het rood weg. En de jeuk trekt een beetje weg. En dan help je een kind zo top mee... dat het eigenlijk een hele mooie steen daarvoor is... om te zeggen, onthoud het, schrijf het op. Want je komt altijd wel iemand tegen dat je zegt... hé, hey, dat al is een keer geprobeerd, want het helpt... En dat is eigenlijk heel erg lekker. Dan hebben we de bergkristal. Een supersteen. Bergkristal is eigenlijk een steen... die tegen heel veel uh, ja, kleine obstakels in je lichaam helpt. Een steen die heel zuiver is. Een steen die andere stenen versterkt. Dus als jij een steen draagt en je hebt heel heftig iets... en je doet dan een bergkristal erbij... dan versterkt hij die andere steen. Dat is heel gaaf. Hij is ook uh, ja, heel goed tegen allerlei andere, ja, ik zeg altijd steentjes... maar waar hij heel goed voor helpt, dat is als je hem samen draagt met een malachiet... tegen rugklachten en hernia. Daar hebben heel veel mensen baat bij. Maar ben je bijvoorbeeld verkouden of ben je moe... Uh, we krijgen allemaal weer straks in het najaar even dat kwakkelige... een beetje je vervelend voelen, opgeblazen gevoel hebben... ga dan eens een stukje ruw bergkristal kopen... en zorg dat hij in zo'n anderhalf liter fles kan. En die vul je dan met water. Dat laat je 24 uur staan en dan ga je het s morgens drinken. En dan zorg je dat er heel veel uit je fles is s'avonds. Dan doe je hem weer vullen en dan doe je de volgende dag weer. Ga niet na 8 uur s'avonds dit water drinken... want dan zie je de hele nacht op het toilet... want het reinigt je lichaam van binnen. En je zal zien dat je je daardoor heel lekker gaat voelen... En dat je ook kleine obstakels, schriepjes en zo, kan onderdrukken daardoor. Dus dat is ook weer zo een fijne steen. Ook om lekker zomaar ergens een stukje van neer te leggen. En af en toe lekker in je handen te nemen. Een steentje draag je ook altijd aan een kettingje of een koordje Op je hartstukje. Uh, want daar zitten je grootste slagaders. En die pakken het, ja, de stoffen uit de steentjes op. En zo gaat het door je lichaam heen. Dus zorg dat je die daar draagt. Ik hoor heel veel mensen, ja ik heb hem in mijn zak zitten. Dan zeg ik hartstikke leuk. Maar dan heeft hij niet dat stukje werking wat ik graag zou willen zien. Dit is wat ik weer even kwijt wil, Roy. En wilt u nou uh, zo'n steen kopen? Dat, dat kan op verschillende plekken natuurlijk ook voor verschillende prijzen. Maar Zandvoort heeft ook een uh, winkel Zeker die wegen. die steen verkoopt. En die zit in de Haltestraat zonder even een naam te noemen. Maar dan kan u zelf wel vinden waar deze winkel is. Ja. Nou, Greet, bedankt weer voor de mooie informatie. Graag gedaan. En wij gaan luisteren naar Tino Martin. Het is goed zo. De tijd heeft mij geleerd. Ik moet het vergeten. Al kost het me moeite. Voor ik aan mezelf dacht. Al heb ik nu geleerd. Liet iedereen het weten Tot het laatste Heb gehoopt Op iets dat je tot inkeer Bracht Weet waar je nu staat En Is genoeg Alles is nu klaar We er niet meer over praten Je hebt me pijn gedaan En dat duurde veel te lang Zelfs elke klein gebaar Mocht ons niet meer baten Ik weet het nu wel zeker Je gaat toch jij Ga weet waar ik we sta. Jo Kokker hier op de Zandvoortse Radio ZFM Zandvoort. En dit is natuurlijk de speciale Zandvoortlunch, spiritueel. We hebben het vandaag over stenen, gaan we zometeen zeker verder over praten. Greet, uh, jij staat van het weekend op een beurs. Ja, aanstaande zondag dan zit ik in Hermuiden op een beurs van 11 tot 5. En wat kan men zo vinden op, uh, op zo'n beurs? Het is een hele gezellige kleine beurs waar ongeveer uh, 14, 15 mediums zitten. En het is gratis entree. Dat is ook altijd al heel erg prettig. De consulten zijn 15 à 20 euro. En je kan daar gewoon lekker je gevoel even laten gaan... bij wie je zou willen gaan zitten. En de beurs is van 11 tot 5. En die is in de zalencentrum Velsen Duin op de Velsen Duinplein in IJmuiden. Dat is achter de HEMA. Dat is achter de HEMA, ja. Dus je kan lekker je auto kwijt... En ja, ik zou zeggen, kom even snuffelen. Er staat ook leuk, altijd wat, wat leuke hebben dingetjes om te kopen. Dat is ook altijd wel weer uh, heel ja. leuk. Dus uh, ja, ik zeg, als je de buurt bent, kom even gezellig langs. En, nou, leuk. Ja, laat je gevoel eens even gaan, zou ik zeggen. Mm -hmm. Want weet je, uh, niets is gek, want we zitten hier lekker gezellig. En het is heel leuk om een heleboel te vertellen. Maar uh, ik doe natuurlijk nog heel weinig op uh, gebied van... Uh, Privéconsult helemaal niet meer. Ik geef geen workshops meer, want ik ben echt een beetje gestopt... omdat ik lekker van de week 70 geworden ben. Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. En ik voel me daar heel top bij. Maar ik voel wel dat ik er een klein beetje bij betrokken wil blijven... en dat ik af en toe mensen een handvaartje aan wil geven. En dan hoop ik altijd dat mensen hier naartoe gaan bellen, Roy. Ja, en want, dat, dat kan nog steeds. Ja, zeker weten, want daar zitten we eigenlijk voor. Hè, om iemand handvaartjes aan te geven... En misschien denk je, ja, maar dat is gek, eens horen me. Nee hoor, ik gebruik alleen voornamen en voor de rest geen achternamen. Ik vertel geen negatieve dingen, want er zit de hele wereld mee vol. En ik zeg altijd, alles wat je vertelt kan je inpakken... zodra jij begrijpt waar het over gaat en een ander denkt, waar heeft ze het over? Dus ik zou zeggen, lekker bellen, want we zitten hier daar toch eigenlijk wel een beetje voor. En wilt u nou bellen, dat kan 023 573 0393... Nogmaals 023 573 0393. Of stuur een e-mail, want dat kan ook... Zeker weten. Via gvermeulen apenstaartje zandvoortnl Greet, vanavond is er ook wat leuks te doen in Caprera... En dan, dan uh, treedt onze Zandvoortse zanger Yves Binnenze op. Oh, wat leuk. En uh, ja, hij gaat, um, ja, hij gaat een groot concert daar geven. Dat is altijd een droom van hem geweest. Hij fietste als klein jongetje altijd langs uh, met zijn fiets bij uh, bij de duinen. En uh, ja, nu uh, mag hij gewoon uh, na, na, na de, die mooie bioscoop in Amsterdam... mag hij daar nu een concert gaan geven. Ja, wat gaaf. Ja, helemaal leuk. En hij heeft een liedje uitgebracht. Dat is ook een mooi liedje. Dat heet Vakantieliefde.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 Partie, sans toi. Ik wil blijven, maar ik moet je laten gaan. Ambrasse-moi, ne pleur pas, je ne veux pas partir. S'entraa, ik zal blijven, maar ik moet je laten gaan. Sharp hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Luncht. De spirituele versie elke vrijdag hier op uw Zandvoortse radio met Greet Vermeulen. En wilt u het tweede uur nou ook in de uitzending komen met uw vraag? Dat kan nog steeds. Stuur een uh, e-mail naar g.vermeulen. zfmzandvoort.nl Het hoeft niet per se een uh, belverzoek te zijn. U kunt ook maar een vraag stellen via de, dit kanaal. en dan. Uh, Beantwoord, uh, Greet, het, uh, het uh, verhaal uh, ja, discreet. En u kan ook bellen, gewoon 023 573 0393. En dan uh, kan u live hier in de uitzending uw vragen uh, stellen... voor het uh, tweede uur, in ieder geval hier bij Zandvoort... Lunch, we hebben nog een paar uh, minuutjes en uh, betekent we hebben geen uh, regio nieuws gedaan gereed. Dus we doen af en toe even gewoon een nieuwtje uit Zandvoort uh, plukken. Ja, heel leuk. En dit keer even de evenementagenda, want er is genoeg te doen uh, komende dagen. En uh, het begint vanavond met de kinderdisco in Pluspunt. Vanaf, uh, vanaf uh, 7 uur kunnen de Zandvoortse kinderen vanaf 6 jaar weer naar Pluspunt. Aan de Vleemingsstaat 55 hier in Zandvoort Noord. Uh, voor uh, 3 euro intree is er kinderdisco en met uh, wat lekkers en uh, lekker drinken. En het is de laatste kinderdisco van het seizoen. Dus vanaf 7 uur tot 9 uur bij Pluspunt. Uh, verder is er morgen ook iets leuks. Want dan is er op het uh, Raadhuisplein een concert van een, uh, een Engelse schoolband. Dat is heel erg leuk. Het is gewoon openbaar. Vanaf twee uur kan iedereen kijken waar deze Engelse school bent. En uh, het is altijd heel erg vrolijk als het zonnetje schijnt. Kijken, heel veel mensen zitten dan gewoon lekker op de bankjes te genieten van de muziek. Uh, verder hebben we 26 mei hebben we het, concert, het lenteconcert. En um, het koorconcert van de lente. En dat is in de Agatha Kerk vanaf half drie. En tot slot hebben we op 30 mei het re de regenboogborrel Rosé aan Zee. En dat is een straat paviljoen aan Zee. En dat is nummer 12. Vanaf, uh, half, uh, vanaf half 6 tot half 8 is dit evenement de regenboogborrel Rosé aan Zee. Dus genoeg te doen in het mooie dorp. Uh, wij gaan uh, even ertussen uit. En we zijn zo meteen uh, bij u terug met uh, Zandvoort Lunch uh, Spiritueel. En nogmaals, uh, wilt u uh, een... Uh, een nummer aanvragen of wilt u een bericht achterlaten? Dat kan 023-573-0393. Of stuur een e-mailtje naar g. Nee, ik zeg het verkeerd. g. Wij horen u zometeen het uh, volgende uur. Wil Reed? zeker weten? We wachten erop, toch? Ja.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 Liefde om je hart te luchten en oceaan, hoe lekker zou het zijn: was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan.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 Alleen op mij Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5